En op een allereerste brief, dus van uh, november 2001, liet uh, het college van BNW weten, er staat een goedkeurende verklaring bij onze jaarrekening. Ja, allemaal ja, <coughs> die zal een goedkeurende verklaring. <coughs> die stond toch ook bij de jaarrekeningen van Aholt en van Enron en van Wildkom en noem al die andere boekhoudschouwde gevallen op. Dus dat zegt helemaal niks. En daarna reageerde geen enkel gemeenteraad, of uh, de gemeenteraad reageerde niet met van uh, wat is hier nou aan de hand? Ja, want ja. dan zouden ze mensen een onderzoek moeten volgen. Natuurlijk. Dus, ja, ja, maar gaan we eens tot uh, twee jaar geleden kijken, hè, 2006, toen hield de gemeente die stad 11,1 miljoen doen over volgens de eigen officiële cijfers. In werkelijkheid was het 11,7 miljoen. Ik kan zeggen, nou is het maar een klein verschil, maar wacht eventjes. De OZB was toen wel 16,4 miljoen, dus het was voor twee derde deel totaal onnodig. Het had me zo terug naar de burgers, hap het tap. Ja, absoluut. Ja. Want uh, de, de OZB niet wordt... Zet... niemand over. De onroerend zaakbelasting wordt door de gemeente zelf vastgesteld. En dat ja, is eigenlijk tuur. een beetje de melkkoe... Uh... Ja. Ja.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 Ik denk ook dat degene die nul op terugkrijpt hebben gekregen toen ze bij de gemeente aanklopten van we willen hiervoor en daarvoor geld hebben. Ja, dus we moeten kijken die instanties van worden wij nu wel of niet belazerd over wat die gemeente nou zegt van hebben we wel of niet geld over. Ja, Moet je de jaarrekeningen kijken? Moeten de jaarrekeningen wel betrouwbaar zijn? Nou dat zijn ze dus niet. Dat doe ja. ik nou al jaren.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 ...verbijstigend nieuws over mijn aangifte bij justitie. Justitie die flikkert al mijn aangifte meteen de trollenbak in... ...want daar willen ze zich helemaal niet mee bezighouden. Ja, het vervolgen van een bedrijf. Aal bestuurder, oh, er zijn zo'n de kippen bij. Maar als het gaat over uh, eigen gelederen... ...nee hoor, maar... grote boogt omheen. Ministers weten ervan, Tweede Kamerleden weten ervan... ...die vluchten weg voor het onderwerp. Ja, het is een precair onderwerp. <lacht> Dat Precies, hè? He? Nee, en goed. In de, in de politiek, ons kent ons. En iedereen houdt elkaar de hand boven het hoofd. En burgers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 Nou, en dat is toch euh, een belediging. Daar, daar zou u op zich ook al aangifte van kunnen doen. Ja, nou, dan tijdens het van de, van de dat, raak. Dat zijn dingen, en, en dat is wel een, leuk om daarbij te vertellen. De burgemeester ja. van Almere heeft een familie een bouwbedrijven, Die weet heel goed uh, wat wel kan en wat niet kan qua bouwvergunningen. En die laat ja, een, een precies, put ja, ja, ja, onder de ja, ja, huislaan ja, ja. die zes, zeven meter te diep is. Begrijpt u?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 Prima. prima. Ja, doei. Ja, succes. Hè, daar. Radio Ladystad 90.3 FM.